Uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Raad van State zeer kritisch over het Boerka-verbod. Turkse premier Erdogan noemt de Franse genocidewet discriminerend... en het smallebergvirus aangetroffen op schapenboerderijen in Groot-Brittannië. In het oosten is er nog wat zon. Verder is het bewolkt. Vanavond in het zuidwesten is er wat regen. Het wordt 5 graden in het oosten tot 7 aan de westkust. Morgen bewolkt wat regen. Ook dan een graad of 6. Donderdag bewolkt en regenachtig. Maar daarna meer zon en vaker droog. De Raad van State heeft forse kritiek op het wetsvoorstel van het kabinet... om de boerka en andere gezichtsbedekende kledij te verbieden. De Raad vindt dat het verbod in strijd is met de vrijheid van godsdienst... en in strijd met de geldende normen om niet te discrimineren. En ook vraagt het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet zich af... of een boerkaverbod niet een te zwaar middel is. Dat wetsvoorstel is in september naar de Raad van State gestuurd... en eind vorig jaar heeft de Raad van State advies uitgebracht. Waarschijnlijk wordt het wetsvoorstel binnen twee weken naar de Kamer gestuurd. In hoeverre het kabinet met de bezwaren van de Raad van State rekening houdt... is niet bekend dat er een boerkaarverbod komt... is afgesproken in het regeer- en gedoogakkoord. En na weken van stilte laat Geert Wilders eindelijk weer eens van zich horen. Dat deed hij exclusief bij RTL 7. En Haagse verslaggever Michiel Breedveld keek mee. Michiel Normaal communiceert Geert Wilders van de PVV via Twitter. Daar moet hij zijn ja. boodschappen in korte... 140 tekens kwijt. Was die nu wat spraakzamer? Jazeker, want kijk het grote probleem is dat na zo'n tweet... en uh, de discussie die ontstaat uh, over het standpunt van Geert Wilders... hij niet meer bereikbaar is voor commentaar. Niet voor ons, niet voor andere collega's... en ook niet uh, voor Frits Wester van RTL. Die Wilders verweet belletje-trekpolitiek te bedrijven... een bommetje achterlaten en vervolgens onbereikbaar zijn. Wilders heeft zich die kritiek kennelijk aangetrokken... en kwam voor een exclusief interview naar RTL. En ja, de zaken die uh, de revue passeerden... Onder meer dus het vertrek van Cor Bosman uit de statenfractie Limburg. Um, hij zegt dat terecht te vinden. En natuurlijk de ophef over zijn kritiek op de hoofddoek van de koningin... op staatsbezoek in Oman en Abu Dhabi. Een trieste wanvertoning had die niet voorkomen kunnen worden. Zo uh, had hij in Kamervragen laten weten. Hij blijft bij zijn kritiek, zegt hij. De koningin zei uh, eigenlijk iets in die zin... dat het uh, allemaal uh, wel meeviel met de vrouwen in Oman... Ja, daar kan je toch je vraagtekens bij zetten. Maar goed, ook de majesteit heeft, heeft vrijheid van meningsuiting. Net zoals ik dat heb. En uh, dat hebben we ook de afgelopen weken wel kunnen zien. Ja, hart tegen hart ging het, want uh, de koningin noemde het echt onzin... maar Wilders wijkt dus geen millimeter van zijn standpunt. Toen hoorde ik jou vorige week zeggen van ja, dat heeft ook tot gedoe geleid... in zijn eigen fractie, ja. gedoe over die hoofddoek. Wat heeft hij daar nu over gezegd? Nou ja, kritiek in de fractie was dat dit allemaal erg afleidt... van het echte kamerwerk, de komende bezuinigingen... Uh, kamerleden die zich verdiepen in de inhoud... en daar fietst dit onhandig tussendoor. Vooral de combinatie van uh, een respectvolle koningin op Staatsbezoek en de woorden trieste wanvertoning. Maar hij zegt uh, Wilders, ja, die kritiek is in ieder geval in de fractievergadering nooit geuit. Nou, er is geen enkele kritiek geweest. Ik ga niet zeggen wat er in de fractie is besproken, want wij uh, spreken nooit uit de fractie, maar ik kan wel zeggen wat er niet is besproken. En dat is dat geen enkele collega uh, uit de fractie ook maar één woord van kritiek erop heeft geuit. Dus alles wat daarover in het nieuws is gekomen, is uh, aperte onze. Maar ze deden het wel tegen mij en andere collega's journalisten. En dat zegt dan toch ook iets? Nou, in ieder geval niet in de fractie. En dat is waar ik mee te maken heb. Vindt u dat zwak? Wel naar buiten dat soort dingen roepen en niet tegen u? Nou ja, ik, ik, ik geloof u, maar ik geloof ook mijn collega's... als ze zeggen dat ze dat niet gedaan hebben. En waar ik mee te maken heb is in de fractievergadering... en in de fractievergadering is er geen onvertoogde over. Nou, in de fractievergadering was het dus stil... maar het blijft dus een feit dat uh, Wilders dat toen noemde stemmingmakerij... maar dan is het dus altijd nog stemmingmakerij... van zijn eigen fractiegenoten tegen journalisten en collega's. En hoe zit het eigenlijk met de coalitietrouw van de, de PVV? Daar is ook over gespeculeerd. Heeft Wilders daar nog wat over gezegd? Nou ja, dat richt zich natuurlijk met name over de onderhandelingen... die ongetwijfeld gaan komen over extra bezuinigingen... die misschien wel oplopen tot boven de 10 miljard. Ja, moet je daar verantwoording voor willen nemen? Wilders zegt, ja, mijn instelling is om daar uit te komen. Anders ben je de knip voor de neus niet waard als politieke partij. Maar niet tegen elke prijs. Onze inzet is om nog met het kabinet en het CDA... En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 Nou, harde eisen van de PVV van Wilders zijn natuurlijk de hypotheekrenteaftrek en een forse beperking van de immigratie. Ja, En voorts uh, trok hij fel van leer in het interview tegen de SP... die nu voorop loopt in de peilingen. Hij noemt uh, die partij een wolf in schaapskleren. Want als je echt kijkt naar de standpunten, zo zegt Wilders althans... is de SP niet goed voor de man met de smalle beurs. Duidelijk Michiel Breedveld.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 Dan het langslepende verhaal over het nieuwe dienstwapen... voor de Nederlandse politie. De aanbestedingsprocedure voor dat wapen moet over. Dat heeft de kortgedingrechter in Den Haag bepaald. Minister opstelde die koos vorig jaar voor fabrikant Sig Sauer. Maar dat ging toen niet door, want er waren technische problemen... met dat wapen en toen zij opstelde nou dan de nummer twee op de lijst, Heckler en Koch. Maar daar waren de concurrenten het dan weer niet mee eens. Uh, ja, uh, nou moet het allemaal opnieuw. Uh, Jan-Willem van der Pol van de Nederlandse Politiebond. Uh, streep door de rekening, denkt u? Ja, uh, en ik vind het echt te triest en te belachelijk voor woorden, eerlijk gezegd. Waarom is dat zo erg eigenlijk? Een zorgvuldige procedure is ook niet weg? Nee, een zorgvuldige procedure is niet weg, maar die is al geweest. Uh, er is een aanbestedingsprocedure geweest, daar zijn drie kandidaten overgebleven... Die drie kandidaten voldeden allemaal aan de functionele eisen. Uh, de eerste op de lijst ontziktshouder. Nou, er is genoegzaam bekend dat die het niet uh, is gaan worden. De tweede was prima, was Hekler en Koch. Uh, wat ons betreft een prima keuze. Dan is de procedure gewoon goed gelopen. En uh, waar nu uh, het, de schijn uh, toe dreigt, dat is dat de collega's uh, op straat gewoon te dupe zijn. En moeten blijven werken met een verouderd dienstwapen. Dat vind ik echt belachelijk. Ja, wat is er zo slecht aan die Walther die ze nu hebben?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 Nou ja, goed, er is, ik gun iedere organisatie of bedrijf het recht om, uh, om uh, weer een procedure aanhanger te maken. Maar ik vind dat in de overweging de rechter ook nadrukkelijk de kant van de politieorganisatie had moeten kiezen. En had moeten zeggen van ja, hoe is die procedure in eerste aanleg goed gelopen? Er is een keuze gemaakt. Dat, dat weegt allemaal mee, ook in de richting van de veiligheidsaspecten die uh, collega's met zich, uh, met zich dragen. Die collega's moeten nu weer enige tijd verder met een verouderd dienstwapen en dat vind ik zorgelijk. Enige tijd. Hoe lang gaat het duren, denkt u? Ja, dat weet ik niet. Maar u moet weten, alles stond klaar. Uh, IBT-docenten, dat zijn de beroepsvaardigheden docenten die stonden klaar. Alles was erop voorbereid om te gaan trainen en werken met een nieuw dienstwapen. En dat gaat nu echt wel weer Nou, maanden, misschien wel een jaar, of misschien zelfs nog wel langer duren. En dat, ja, dat vind ik echt ongewenst. Dank u wel voor deze eerste reactie, meneer Van der Pol van de Nederlandse Politiebond. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het smalleberg virus dat leidt tot misvormde en dode dieren... is nu ook aangetroffen op schapenboerderijen in Groot-Brittannië. De Britse Dierengezondheidsdienst heeft bevestigd... dat het virus is gevonden op vier bedrijven in het oosten van dat land. Het smalleberg virus wordt verspreid via muggen... en aangenomen wordt dat die het kanaal zijn overgewaaid... en in Engeland terechtgekomen. In Nederland zijn 76 bedrijven met dat virus besmet. Gisteren werd bekend dat voor het eerst ook Nederlandse kalveren... ermee besmet zijn. Het Nederlandse bergingsbedrijf Smit is druk bezig met de voorbereidingen... om de stookolie op te pompen uit het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia. Naast het schip is onder meer een drijvend platform geplaatst... en Smit hoopt dat het zaterdag met het wegpompen van de stookolie kan beginnen. Anderhalve week geleden raakte dat cruiseschip bij het eiland Giglio... een rots- en kapseizde en het dodental staat inmiddels op 15... en er worden nog 17 mensen vermist politie heeft twee nieuwe verdachten aangehouden... vanwege de ontploffing van een kessel op het strand bij Rittem in Zeeland. Een enorme explosie in september vorig jaar... liet een krater van drie meter breed achter in het zand. De nieuwe verdachten zijn een man uit Zoutenlanden... en een man uit Hilversum. Hun huizen zijn doorzocht en er werden eerder al drie verdachten aangehouden. Volgens Doem is er op dit moment geen verband tussen uh, die mannen... Uh, die eerst werden opgepakt en die mannen die vandaag werden opgepakt.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 Good. De Open Australische Tenniskampioenschappen in Melbourne. Rafael Nadal tegen Thomas Berdig. Spanjaard tegen een Tsjech. En het is een, een ja, mooi gevecht. Is uh, het er aan de gang, Marcella Mesker? Ja, dat klopt. Ze zijn om half tien onze tijd begonnen. Dus ze zijn uh, uh, ruim drie uur uh, bezig. Drieënhalf uur al. En uh, de eerste set ging uh, naar Thomas Berdig. Speelde geweldig, hardserverend, aanvallend, goed aan het net. En uh, Nadal liet hij uh, toch alle hoeken van de baan zien. Tweede set komt Nadal sterk terug. Heel spannend slot. Berdy had in de tweede set tiebreak een setpoint. Maar Nadal won de set. 1-1 in sets dus. Nu zojuist de derde set afgelopen. En 6-4 voor Nadal. En nu... Echt live op dit moment net een break voor de Spanjaard. Die lijkt met 1-0 in de vierde set. Dus het lijkt alsof Rafael Nadal die wedstrijd toch steeds meer naar zich toe gaat trekken. Ja, kan nog wel eens lang gaan duren. Want fijn spannend in elk geval. Bij de vrouwen heeft Kim Kleisters uh, ja, een hele grote stap gezet om het weer te gaan winnen. Dat uh, toernooi, ze won van Bosniacki. Uh, die is de eerste positie op de wereldranglijst uh, kwijtgeraakt. Ze uh, speelt in de halve finale tegen Azarenka. En dat wordt niet makkelijk. Dat gaat een heel, heel moeilijke wedstrijd worden. Hij um, staat met enorm veel vertrouwen te spelen. Hij heeft vorige week in Sydney gewonnen. En hij um, ja, staat enorm agressief te tennissen ook. En ik denk dat zij... Um een enorm groot verschil gemaakt heeft door, uh, door te werken aan haar, uh, haar bewegelijkheid. Dus uh, het, zal, het zal belangrijk zijn om uh, zelf ook agressief te spelen. Maar toch, ja, ik ben blij dat hij in enkel niet meer gezwollen was dan, uh, dan voor de wedstrijd. En, uh, dus nu hoop ik dat ik nog, uh, nog, ja, nog een paar dagen goed kan revalideren. En dan kijk ik er naar uit om, uh, om nog eens tegen Azarenka te kunnen spelen. Ja, blessures kan ze niet gebruiken. Hij heeft kleinste zijn kans tegen Azarenka. Ja, zeker. Ze is de titelverdedigster. Ze is natuurlijk de meest ervaren speelster die nog in het toernooi zit. Maar ja, die Azarenka, niet zo bekend... maar wel de nummer drie van de wereld, staat uh, uiterst goed te spelen. Je hoorde het al in de quote van Kleisters dat ze best wel een beetje bang is. Dus dat kan er echt uh, om hangen. Maar uh, laten we wel zijn, uh, er staat veel op het spel. Niet alleen voor Kleisters die er titel moet verdedigen... maar ook voor Azarenka, want zij zou ook de nieuwe nummer één van de wereld kunnen komen. Zij niet alleen, maar ook Maria Sharapova... Of Petra Kvitova, het gaat tussen die drie speelsters. Want ja, Wosnyjakki ligt eruit, vannacht nou, verloren van kleisters. Ja, verslagen. Ah, fijn. Wij kijken verder hier uh, naar Nadal tegen Berdig Marcella. Dankjewel. De licentiecommissie van de KVB heeft de eerste divisieclub Emmen bestraft... met een aftrek van zes punten. Emmen heeft niet aan de in het plan van aanpak vastgelegde verplichtingen voldaan. De club heeft geen sluitende begroting ingediend over juli tot en met september 2011. En ze hebben in die periode ook de loonkosten overschreden. Dat is niet goed natuurlijk. 13 over 1 hoofdpunten van het nieuws. De Raad van State is zeer kritisch over het Boerka-verbod. De Raad vindt dat verbod in strijd met de vrijheid van godsdienst. De Turkse premier Erdogan noemt de Franse genocidewet discriminerend. Hij heeft maatregelen aangekondigd tegen Frankrijk. En het smallebergvirus virus is aangetroffen op schapenboerderijen in Groot-Brittannië. En dat was hier het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg weer met lunch.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 Goedemiddag allemaal. Duitsland is nog steeds niet klaar met de RAF, de Rote Armee-fractie. Die in de jaren 70, 80 dood en verderfzaaide in het toenmalige West-Duitsland. Waarom zijn onze oostenburen nog steeds zo geobsedeerd door die RAF? Deel 2 van het radiodagboek van Gordon. Hij leidt aan de huidziekte psoriasis. Een aantal jaren geleden was het zelfs zo erg dat hij in een ziekenhuis terechtkwam. Het was een van die momenten waarop Gordon besefte dat hij fysiek en geestelijk in betere conditie moest komen. En ik heb vele malen ergere gevallen gezien in het ziekenhuis. En toen heb ik ook echt gedacht van als dat mij ooit overkomt, dan uh, zou ik ervoor kiezen om er een einde aan te maken. En dan na half twee is er standpunt De stelling dan het boycotten van Iraanse olie is een goed idee. De Europese Unie gaat geen ruwe olie meer kopen uit Iran. Dat hebben de ministers van Buitenlandse Zaken besloten. Met deze nieuwe sancties hoopt de EU dat Teheran afziet van de ontwikkeling van atoomwapens. Maar misschien schaadt deze boycott Europa wel meer dan Iran. Is dat erg? Of is het doel zo belangrijk dat het niet uitmaakt? Het boycotten van Iraanse olie is een goed idee. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt naar onze website gaan, www.stand.nl. Als u daar uw eens of oneens achterlaat, dat zouden wij heel prettig vinden. En u mag het ook twitteren, eens of oneens, doe dat dan met hekjesstand.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Meer dan 30 jaar na de moord op de hoogste federale openbaar aanklager van West-Duitsland, Siegfried Boebak, is er nog steeds juridisch gesteggel over wie nou die moord op zijn geweten heeft. Onlangs is het proces daarover weer verder gegaan. En zeker is dat het iemand van de Rote Armee-fractie was, de RAF. Maar wie? De zoon van Siegfried Boebak, Michael, is ervan overtuigd dat ex-RAF-lid Verena Becker ermee te maken had. Hij wil dat zij alsnog wordt veroordeeld voor de moord op zijn vader. De RAF blijft Duitsland jaren na dato nog steeds bezighouden. En lunch vraagt zich af, waarom is Duitsland nog steeds geobsedeerd door die Rote me fractie Ik ga over praten met Jacob Pekelder, universitair docent aan de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Welkom. Um, ja, die rechtszaak die speelt nu weer. Waar gaat het precies om? Ja, het gaat erom dat op, in april, 7 april 1977 die uh, hoogste federale aanklager uh, Boebak vermoord is in Duitsland door de RAF. Het is ook duidelijk dat de RAF heeft ook een verklaring uitgegeven dat ze dat gedaan hebben. Daarover uh, um, daar, daar is heel veel gesteggel omdat er uh, in 1980 weliswaar een paar mensen voor veroordeeld zijn. Maar dat eigenlijk achteraf is vast te staan dat er waarschijnlijk iets mee aan de hand is. Dat het waarschijnlijk niet klopt dat oordeel. En uh, uh, een paar jaar geleden, 2007, dook ineens de naam Verena Becker... in combinatie nog met iemand anders, uh, op als een mogelijke dader zelfs. En tegenwoordig wordt ze sinds uh, um, um, ruim, een half, uh, ruim anderhalf jaar alweer... vervolgd door de Duitse justitie wegens medeplichtigheid. Niet vanwege de moord zelf, maar medeplichtigheid. Dus zij heeft zelf ontkend dat ze daar iets mee te maken had? Uh, ja, ze heeft wel, ja, ze heeft ontkend. Uh, maar ze heeft natuurlijk niet ontkend... dat ze lid van de RAF was maar, en dergelijke allemaal. Ja. Maar en, en, de, de, de, geloof dat die zoon, die Michael... Ja, die Michael, heeft zelf een tip gekregen hè, hierover? Ja, exact. Hij werd gebeld door een oud-RAF-lid. Book heet die man. Uh, die zelf een uh, um, jaar geleden al... Uh, met vervoegde op vrije voeten was gesteld. Net zoals Verena Becker trouwens. Hè, want die was voor iets anders wel veroordeeld. En die book belde ineens, uh, out of the blood... Uh, Boebak, uh, de zoon Boebak, op en zei: Jouw vader is niet vermoord door degene die ervoor veroordeeld is, maar door uh, een andere persoon. Tenminste, dat heb ik gehoord. Toen nog niet Verena Bekker, maar een andere persoon, en, uh, Wisniewski. En vervolgens uh, werd al heel snel duidelijk dat waarschijnlijk ook niet die Wisniewski was. Die kon het eigenlijk niet zijn geweest, maar dat uh, mogelijk. Hè, dat, dat, dat, dat, zij, hij is vermoord uh, door iemand die achterop een motor zat. Dat was een hele kleine, sierlijke figuur, zeiden aan een aantal getuigen... Dus de kans dat het een vrouw was, hmm. was aanwezig. En uh, zeker die, die Verena Becker past er wel in die uh, uh, omschrijving. En um, ja. daar heeft de politie toen nooit werk van gemaakt. Dat is heel opvallend. Uh, uh, de aandacht was heel eventjes op haar gericht. En dat is weggestopt, gemoffeld. Ja. Ja. Maar wordt nu dus weer uh, onderzocht. Zij, ja. wordt, uh, zij, zij wordt uh, daarover gesproken. En ze proberen ja. bewijsmateriaal ja. bij elkaar te vinden. Um, even over die grote armé-fractie. Ja. Ja. Want um, zeker oudere luisteraars die mm -hmm. weten natuurlijk ongetwijfeld hoe dat, hoe dat uh, zit. Uh, Treurbeweging actief in West-Duitsland, jaren ja. 70, 80... ook nog een stukje in de jaren 90 trouwens. Ja. Um, is duidelijk wat zij allemaal aan moorden en toestanden op hun geweten hebben? Ja, min of meer is dat wel duidelijk. Dus een, een, een uh, reeks van moorden in 1970... Hoeveel? Is, nou, bij elkaar ongeveer 30 uh, dodelijke slachtoffers... Uh, en uh, totaal wel ongeveer 70 mensen, die, uh, die, uh, uh, onder andere ook leden van de RAF zelf... die in die confrontatie tussen de staat en de RAF om het leven zijn ja. gekomen. En die aanslagen waren vooral gericht tegen uh, ja, tegenwoordigers van de staat. Van van wat wij, wat van de links staat. in die tijd hè, de macht noemde. Dus de staat, maar ook het kapitaal, hè, het grote bedrijfsleven. En vooral ook uh, een zwaaier, aantal Amerikaanse... Die ja, ja, Dus een werkgeversvoorzitter uh, was dat. werkgeversvoorzitter en de Amerikaanse doelen. Dat moet je zeker ook niet vergeten. De eerste doden waren Amerikaanse soldaten die op kazernes in Duitsland... heeft nog altijd veel Amerikaanse kazernes op zijn grondgebied... Uh, door bommen om het leven kwamen. Ja. En die Boebak stond dus op hun lijst... omdat hij ook ja, ja, bij het, het systeem hoorde. Ja, en ook natuurlijk omdat het een soort privéoorlog werd... tussen de RAF en de Duitse staat. Ze wilden eerst uh, uh, de strijd... Aangaan om een revolutie te ontketenen, hè? de Duitse arbeiders in feite uh, op te roepen, om nu eindelijk het juk uh, uh, van schijndemocratie uh, zo van zich af te werpen. Maar wat er in werkelijkheid gebeurde, was al snel een privéoorlog, politiediefje en het publiek uh, stond toe, koet, uh, gapend, of, uh, gapend, ik bedoel, uh, in, in afschuw, zeg maar, toe te kijken. Ja. Uh, ja, ja. To, toch wel in afschuw, want er is een, een, een, daarom gebruikten we net ook het woord geobsedeerd bijna. Ja, want... ja. De, er is ook een soort, ja, ze krijgen ook Zeker, een soort helderrol bij haar toegemeten. Ja, toege, ja rol. Uh, zeg maar, ik zou de, uh, als eerste zou ik willen zeggen dat het dan heel opvallend is... dat die zeg maar, de RAF als eerste um, zo duidelijk eigenlijk... dat succes van de Bondsrepubliek, wat natuurlijk een hartstikke... Uh, onverwachte geluk was voor Duitsland... weer ter discussie begon te stellen. Middenjaar 70. En ook echt letterlijk begon aan te vallen. He, ze hadden zoveel geluk gehad. Na al die ellende die ze over Europa hebben uitgestort... hadden in ieder geval de west duitsers voor elkaar gekregen... een heel welvarende democratie weer op te bouwen. En ineens begonnen mensen daar weer te schieten. Een beetje de toestand van de, de Republiek van Weimar... weer te, te, uh, opnieuw uh, te beleven. Of zo. En dat is denk ik de kern van die, uh, van die, obs van die obsessie. En daarbij uh, gewoon... Ja, Terrorisme, Politiek geweld. Tegen de staat gericht. Uh, maakt ons zeg maar, in, in ons gemakkelijke burgermansbestaan bestaan zeg maar, zo onzeker. Dat dat alleen al reden is voor, voor een enorme fascinatie ja. natuurlijk. En daarbij waren het uh, mensen die gestudeerd hadden. Die alles voor zich hadden. Vaak uh, van goede komaf waren. Dat, dat ruimt, uh, is ook niet makkelijk te rijmen. Maar, maar het waren nou niet bepaalde Robin Hood's. Ze, ze nee, zeiden echt dood nee, en verderf nee, natuurlijk. maar ze stonden in bepaalde groepen. Wel een tijdje als een soort Robin Hoods uh, te boek. Uh, linkse studenten uh, liepen er wel mee weg. Ook in Nederland wel. Maar natuurlijk vooral in Duitsland zelf. Uh, en, en ook een beetje linkse intellectuelen... Uh, die, die zelf in goede doen waren. Professor of zo waren. Uh, daar, daar hebben ze ook een tijdje wel sympathie van genoten. Niet zo lang hoor, maar in het begin van de jaren 70... Hmm. Uh, kon ze daar bijvoorbeeld wel eens een dag, uh, nacht of nachten bij sommige van dat soort mensen. Ja, maar ja. ik heb wel eens begrepen, ook zelfs dat de politie... hoewel ze voortdurend mm -hmm. bezig waren natuurlijk met de jacht op de RAF... Ja, ook wel ja. een soort ja, respect hadden over de manier ja, hoe ze exact. het aanpakten. Ja, dat wel de politie was eigenlijk in die tijd zeker de gewone crimineel gewend. Dat was niet altijd een even snuggere figuur... Die, die, die natuurlijk misschien wel handig een kraak wist te zetten... maar dan toch vaak tegen de lamp liep. En ineens had je te maken met mensen die gestudeerd hadden... die vaak natuurlijk veel betere opleiding hadden dan de politieagenten zelf. In die tijd was de politieopleiding ook nog niet zo hoog. En die, zeker in de jaren 80 en 90... enorm sophisticated terrorism, zeg maar bedreven, met, met allerlei ingewikkelde uh, um, installaties... een beetje vergelijkbaar met wat later... bijvoorbeeld hè, mobiele telefoons die rugzakjes laten ontploffen... een beetje op dat niveau, uh, alleen het was nog voor de tijd van de mobiele telefoon... Uh -huh. konden zij aanslagen plegen. Dat, dat, is, dat wekte inderdaad veel respect. Het zorgde er aan de andere kant wel voor... dat is misschien wel aardig uh, vanwege de actualiteit dat te zeggen dat uh, mensen er ook wel blind gestaan hebben op dat linksterrorisme, En soms ook vergeten is dat er ook zoiets als een uh, ja. rechts, ja, extreem rechtsterrorisme is. Want, want dat is natuurlijk ja. een actuele stand van ja, zaken. Dat ja. ze die, die, die neonatische groepen ja. hebben zien. Ja, die hebben ze, ja, die ze te vaak versleten voor uh, domme jongens. Hè. Ze hadden niet eens gedacht dat er een vrouw bij betrokken zou kunnen zijn. Domme jongens die uh, vroeger of laat toch tegen de lamp zouden lopen. En waar je eigenlijk niet zo heel hard aan hoeft te trekken. Dat, eigenlijk uh, het idee dat, uh, dat ook een beetje van... Uh, dat, dat is echt jeugdzon. Het linksterrorisme, ah. daar weten we inmiddels van dat het zwaarder is, maar nee, dat rechts is een beetje een jeugdzonde. Is er een vergelijking met die groepen die ze dan onlangs hebben blootgelegd en mensen hebben opgepakt? Want die hadden toch ook een paar ja, mensen vermoord? Ja, een paar mensen vermoord. Uh, wel op een veel sim simpel. Uh, eigenlijk is het uh, schokkend daarvan misschien dat het mensen zijn die vermoord zijn, hele gewone mensen. En niet uh, mensen met een belangrijke functie. Die uh, wij ook nog op het idee zou kunnen komen om ze te beschermen, bijvoorbeeld. Maar gewoon uh, een deunerverkoper, een swarmerverkoper, een, een, een mm. zoals wij in Nederland zeggen. autochtone Allo mensen waren alle betrokken. Allochtone mensen, weet. bloemverkoper, ja. dat soort mensen. En niet uh, de voorzitter van, de, van, ja ik wil hem niks uh, suggereren natuurlijk, maar van een of andere vereniging mm. of zo. Uh, laat staan een politicus of een bestuurder. Ja. Nu is die, die Rafzaak dus weer opgerakeld door, uh, nou ja, door, die, door die nieuwe tip. En de, ja, de ja. justitie gaat er ook achteraan. Spreekt het tot de verbeelding? Hoe zitten de media er bovenop? Ja, de media volgen dit. Uh, het, um, um, nou, het is natuurlijk zo dat, er, dat, dat is nu alweer de meer dan 65 e uh, um, um, um, procesdag, hè? dus dan zie je hoe enorm lang dat sleept, en dan zie je natuurlijk wel dat de aandacht soms een beetje verslapt maar elke keer als een beroemd of belangrijk iemand uh, getuigen komt, uh, getuigenis komt afleggen dan wordt er natuurlijk weer volop aandacht op gericht ja. En elke keer, bijvoorbeeld die zoon, uh, Michael Boebak... zorgt ook vaak voor nieuwe onthullingen of feiten. Er worden lezingen georganiseerd rondom dat hele... Een soort heel media- en, en publiciteitscircus. Uh, en dat zorgt ook steeds weer voor scoops in de media. Er uh, is um, um, dus bijvoorbeeld nu duidelijk dat de Duitse geheime dienst... hoogstwaarschijnlijk veel meer heeft geweten van haar betrokkenheid... bij deze moord en ook in het algemeen bij betrokkenheid bij de RAF dan uh, ze doen voorkomen. Dus die heeft daar toch op een of andere manier laten lopen... en daar, daar zal dan weer een reden voor zijn. Ja, doorheen. exact. En ja. Dat, is de, dat is een grote vraag. Ja, voor de complotdenkers is dit ook een prachtig ja, verhaal. Dus. Exact. Ja, ja. Eigenlijk is Je ziet dat de Duitse justitie in de jaren 70... snel wilde scoren tegen die RAF. En daarom vaak mensen die uh, zeiden dat ze lid van de RAF waren... ook duidelijk wel bloed aan hun vingers hadden. Um, opgepakt heeft, als, als het lukte... en vervolgens probeert hij zo snel mogelijk te veroordelen... voor eigenlijk om het even wat voor daad. Gewoon om ook daarmee te kunnen zeggen... die moord is opgelost, ja, we, we hebben een succes, succes geboekt. geboekt. Ja. Exact. Ja. En nu zie je dat dat allemaal een beetje ontrafelt. En dat, dat op de lange duur eigenlijk niet handig is, zo'n zo strategie. Nee. Nou Goed, de RAF heeft zich officieel in 1998 opgeheven... nadat er in 1993 uh, de laatste aanslag was gepleegd. Uh, maar goed, Duitsland is er nog steeds niet klaar mee, dat is duidelijk. Nee, nee, nee. inderdaad. Dank voor de uitleg hier, uh, Jacco Hargevang. Pekelder, universitair docent... aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Utrecht. Het Radio Dagboek. Deze week met Gordon in verband met het starten van de theatertoernee... van Los Angeles The Voices, Because We Believe. En als je hem ziet lopen, die Gordon, dan zie je in zijn gevolg... onmiddellijk de personal trainer, want die is momenteel 24 uur per dag bij hem... zes dagen per week. Hij let op zijn voeding, geeft kracht- en conditietraining... en dat 70 dagen lang. Gordon vond dat hij rigoureus aan de slag moest met zijn gezondheid... dus werd er vanmorgen ook getraind bij een hotel vlakbij Veen, waar Gordon moest zijn in verband met de theatershow. Tot aan het rode bordje gaan we versnellen. Ja? Waarom? Tien keer. Vasthouden, vasthouden, kom op. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ik ben uh, diabetes patiënt type 2. En uh, mijn buikvet was behoorlijk toegenomen. En, en als ik het niet onder controle zou houden, dan zou ik uh, insuline moeten spuiten. En dat, uh, ja, dat, uh, dat wilde ik niet. En toen zag ik een filmpje op internet, dat heette 70 Days. Ik dacht, nou dat wil ik ook. Ik ga dus nu echt dood. 25 seconden, jongen. Kom op. Drie jaar geleden werd ik in het AMC opgenomen... met uh, 65 tot 70 procent bedekking van mijn huid door de psoriasis. En dat was voor mij wel het absolute dieptepunt. Dat je als gezond iemand eigenlijk... want in je, je lichaam en je geest ben je gewoon helemaal bij. Maar dat je lichamelijk gewoon... Uh, ja, je moet overgeven aan, uh, aan, aan zo'n ziekte. Dat was voor mij... Uh, ja, onacceptabel. Nee. Ik wil niet meer. Vreselijk. Matig je snelheid, maar vergroot je paslengte. Juist, heel goed. Ik stond onder de douche en als ik dan mijn rug naar achter deed, dan brak mijn huid. Dus zo erg was het. En uh, als je water kon je bijna niet meer velen, omdat het zo... Ja, ik werd helemaal ingeswachteld en het was zo lief. En het heeft me ook zoveel bewondering... Bijgebracht voor die mensen die in dat ziekenhuis werken, die al die mensen moeten insmeren. En je voelt je dus echt zo klein, want je bent dan een hoop alleen als je daar ligt. Juist, dat is hem. 10, 9, 8, 7, 6, 5 versnellen, 4, 3, 2, 1. Heel goed kan je. Het is natuurlijk geen dodelijke ziekte, althans. Er zijn gevallen bekend waarin 100% bedekking is. En, dat je, en ik heb. Vele malen ergere gevallen gezien in het ziekenhuis. En toen heb ik ook echt gedacht: van, als dat mij ooit overkomt, dan uh, zou ik ervoor kiezen om er een einde aan te maken. Want dat, uh, dat, dat, wat ik gezien heb, dat grenst aan het, uh, aan het ongelofelijke. Dat ik dacht: hoe kun je als mens hier nog kwalitatief nog iets van leven uithalen? Ja, ik kan je ook niet uitleggen hoe ik me nu voel. Want ik bedoel, als je 100% genezen. Uh, Bent. En kijk, genezen doe je nooit van die ziekte. Het is genetisch bepaald, be, bepaald in je lijf. Maar psoriasis is een uh, heel erg gerelateerd aan de stressfactor. Hè? Dus hoe meer stressfactoren je uitschakelt in je leven... ...dus te minder kans je hebt op ontvlamming en dergelijke. En uh, dat je 100% klachtenvrij bent en je hebt weer normale nagels. En je, je, je durft je zwembroek weer aan en je durft weer op het strand te lopen. En je kan gewoon weer... Je kleren uittrekken bij iemand zonder dat je na nou te denken van god, als ze dat maar niet zien. Dat is een enorme bevrijding. Ik had het ook wel leuk gevonden als een paar van mijn collega's hadden meegedaan vanochtend. Ja. Maar die zijn nog te luidend uit hun ogen kijken. <laughs> Echt. Ik vind het prachtig om ouder te worden. Volledig in balans. Rustig. Kijk, daar heb ik het voor gedaan, dacht ik. Het is niet allemaal voor niks geweest. Dank u, heer. Amen. Stel 4, 3, 2, 1. Heel goed kan je. Ik kan echt niet meer. Heel goed. En ik moet nog de hele dag. Die 70 dagen training van Gordon, mocht u geïnteresseerd zijn... nadat u dit gehoord hebt, uh, die is te volgen op zijn Facebook-site. De link vindt u op lunch.ncv.nl slash radiodagboek. En dit uh, dagboekdeel werd gemaakt door Maarten Bleumens. Zometeen in stand.nl. De stelling het boycotten van Iraanse olie is een goed idee. We zijn natuurlijk weer benieuwd naar uw eens of oneens. Eerst is hier nu Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. PVV-leider Wilders vindt de SP een wolf in schaapskleren. In een interview met RTL Z zei Wilders dat de socialisten de wind mee hebben... maar dat hij zijn hart vasthoudt als de SP het in Nederland voor het zeggen zou krijgen. In de laatste peiling van Maurice de Hond is de SP de grootste partij. Het smallenberg dat schadelijk is voor dieren... is nu ook opgedoken in Groot-Brittannië. In het oosten van het land is het vastgesteld op vier schapenboerderijen. Door het virus worden dieren misvormd geboren. De politie heeft twee nieuwe verdachten aangehouden... vanwege de ontploffing van een caisson op het strand bij Ritten in Zeeland. De enorme explosie in september liet een grote krater achter. De nieuwe verdachten zijn een man uit Zoutelanden en een man uit Hilversum. Eerder zijn al drie verdachten aangehouden. En nog eens vijf Arabische landen... gaan hun waarnemers weghalen uit Syrië. De vijf golfstaten willen niet dat hun waarnemers in Syrië zijn... terwijl het geweld van het regime tegen de burgers onverminderd doorgaat. Zondag trok saoedi arabië zijn waarnemers al terug. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan de B verkeersinformatie er staat één file op de ring van Amsterdam... de A10 West richting Zaanstad. Voor de Koentunnel, drie kilometer, daar staat een vrachtwagen... die te hoog is voor de tunnel. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van den Berg. De Europese Unie gaat geen ruwe olie meer kopen uit Iran. Dat hebben de ministers van Buitenlandse Zaken gisteren besloten. Met deze nieuwe sancties hoopt de EU dat Iran stopt met de ontwikkeling van atoomwapens. Maar is deze boycott het juiste middel om Iran onder druk te zetten? Of schaadt deze maatregelen onze economie erger dan die van Iran? Ik praat over met Hans van Balen. Hij is Europarlementariër voor de VVD. Dag meneer van Balen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Drie keuzes aan het begin altijd, kort antwoord ja of nee, hier komen ze. Iran is onze grootste vijand. Ja. We gaan die olieboycott merken. Ja. Een boycott is een goed middel om druk uit te oefenen. Ja. Driemaal ja. En dan zometeen die stelling. Daar wil ik graag u eens of oneens van weten. Maar ik zeg het eerst even tegen onze luisteraars. Dan kunnen die vast beginnen met reageren. Het boycotten van Iraanse olie is een goed idee. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms dat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u eens of oneens twittert, doe het dan met hekje standpunt. Het boycotten van Iraanse olie is een goed idee. Meneer Van Balen, eens of oneens? Eens. Tegen Zuid waarom? Het is zo dat Iran tegen alle regels in en tegen alles wat ze gezegd hebben... zijn een kernwapen aan het ontwikkelen, dat zegt het... Uh... Dat zegt de Verenigde Naties, dat is breed bekend. En dat betekent dat Iran is geen vreedzaam land is. Ze steunen terroristische bewegingen, ze willen Israël van de kaart vegen. Ze hebben, eh, laten we zeggen, verklaard dat ze ook desnoods... de westerse wereld militair zullen aanpakken. Ze willen de staat van hummus eh, afsluiten. Dus... Om te voorkomen dat er militair moet worden ingegrepen... moet je nu eh, het land eh, heel hard aanpakken, economisch. En dan het grootste exportproduct, dat is olie. Die moet je weigeren te kopen, dus een boycott. En eh, dat is beter dan geweld te moeten gebruiken. Ja. Want, maar uiteindelijk, als dit nou niet werkt, dan bent u daar niet tegen... om uiteindelijk in te grijpen daar. Nee, want dat middel moet je nooit uitsluiten, het gebruik van geweld. Dat betekent niet dat je bijvoorbeeld à la Irak het land zal binnenvallen... maar het betekent dat je bijvoorbeeld wel de toegangswegen tot... Uh, kerncentrales en ontwikkelcentra onklaar kunt maken. Het uh, betekent uh, dat je bijvoorbeeld voorkomt dat bepaalde uh, technologie naar het land komt. Hè. De, je kunt het land afknijpen op die manier. Uh, dus dat zijn allemaal militaire mogelijkheden zonder dat je een invasie pleegt. Maar je moet het allemaal boven de markt laten. Ja. Maar goed, u zegt eerst, uh, eerst maar eens die boycott. En, en dan zien we dan wel weer of we dat andere, dat zwaardere middel moeten inzetten. Nog even over dat, dat, uh, dat waar, waar Iran van beschuldigd wordt. Hè. Het werken aan een, een kernwapenprogramma. Ze zeggen zelf... Nou, dat is helemaal niet zo. Uh, ja, en u zegt van, ja, ik weet het wel zeker dat het zo is. Maar ik, ik kan me nog die situatie rond Irak herinneren. De, de massavernietigingswapens. Die we ook nooit hebben gevonden, uiteindelijk. Ja, maar er zat wel een verschil in. Toen waren het de Verenigde Staten. gesteund door het Verenigd Koninkrijk. die dat zeiden. Achteraf bleken die uh, informaties niet te kloppen. Maar dit wordt nu ook gesteld door het Internationaal Atoombureau. Uh, he, door inmiddels afgetreden, maar. Paradijs, de, de bekende Egyptenaar. De VN-veiligheidsraad concludeert ook dat men aan dat atoomprogramma werkt. Dus het is een andere situatie dan dat alleen een land dat zegt. Nee, dit zegt de internationale gemeenschap. Ja. Um, zijn er eigenlijk nog andere manieren dan zo'n boycott? Wat je ook wel hoort is juist de oppositie in zo'n land dan juist steunen. En dat dat misschien wel sneller gaat dan, dan via zo'n boycott. Kijk, je moet het een doen en het andere niet laten. Het is zo dat... Ik vind even los van de uh, atoomproblematiek en de kernwapenproblematiek. ik zou graag zien dat de mensenrechten in Iran uh, worden gerespecteerd. Dat gebeurt totaal niet. Ik zou graag zien dat de Iraniërs vrij kunnen kiezen wie hun regering moet zijn. Daar moet je ook aan werken. Er zijn contacten ook met de oppositie, die is helaas verdeeld en weinig krachtvol. Eh, maar je moet natuurlijk eh, de democratisering van het land helpen. En het kan wel eens samenvallen met eh, laten we zeggen, het voorkomen dat ze een kernwapen krijgen. Want ik geloof nog altijd dat een democratie niet snel zal werken aan een kernwapen. Hmm. Eh, we weten natuurlijk niet of die oppositie nou wel of niet voor of tegen kernwapens is. Wat je ziet is dat eh, bijna elk eh, Iraanse politicus, van welke afgrond, eh, afkomst die ook is, zegt... Uh, Iran moet zelf een keuze kunnen maken uh, of ze al of niet kernwapens willen hebben. Dat zegt men omdat men anders als verrader te boek staat. Mm. Maar als er een vrij democratisch gekozen regime zou zijn... dan denk ik dat men absoluut niet aan een kernwapen zal willen werken... maar oh. aan uh, een betere economie voor de bevolking. Het middel van de boycott nog even. Uh, uh, het geval van Irak nog maar even. Daar gold zelfs een algehele handelsboycott. Uh, maar uiteindelijk heeft dat toch eigenlijk niks geholpen. Het is altijd lastig, maar als een land, eh, laten we zeggen, het product hè, waar ze het meest aan verdienen niet kunnen exporteren, in dit geval olie, eh, ja, dan wordt het eh, wel heel moeilijk om het, eh, het onderdrukkende apparaat, het leger en noem maar op, gaande te houden. Nee. Dus het kan wel degelijk een goed wapen zijn, maar het moet goed worden toegepast. Bij Irak was dat overigens vaak niet het geval. Hè. Er was een olie. Uh, voor medicijnenprogramma. En dat werd gewoon door Saddam Hussein misbruikt om toch geld binnen te krijgen. Dus je moet dit veel beter naleven. Maar goed, ik begrijp dat 20% van de Iraanse olie naar Europa gaat. De rest gaat naar andere landen, bijvoorbeeld China. En China is absoluut niet te porren voor zo'n boycott. Dus ja, die Iraniërs denken ook van nou ja, dan maar niet naar Europa, prima. Nou, het betekent in ieder geval dat wij minder afhankelijk zullen worden... of niet afhankelijk van een dictatoriaal regime. Dus het is sowieso ook voor onszelf goed eh, dat wij niet... en dan denk ik aan Italië, aan Griekenland en een aantal eh, Balkanlanden... Eh, meer eh, volledig op die eh, Iraanse olie moeten bouwen. Dus het is ook voor ons qua energie onafhankelijkheid van groot belang. Ja. Want ik, ik begrijp, in NSC Next stond vanochtend een verhaal van een Britse advocaat. Die zegt, er zijn maar drie landen die Iraanse olie kopen nu in Europa. Dat zijn die drie die u net noemde. Ja, ja, dat klopt. Maar dan heeft zo'n borkel toch helemaal niet zoveel zin? Nederland. Jazeker... Alle beetjes helpen. Het zal toch, als je praat over 20%, is aanzienlijk. Hè? Je moet voorstellen dat Nederland 20% van zijn bruto nationaal product zou kwijtraken. Dat zou aanzienlijk zijn. Uh, dus het is een heel belangrijk signaal. Het zal de economische situatie van het regime uh, slechter maken en het maakt het regime onmogelijk om ons te chanteren. De landen die dus nu Iraanse olie kopen. Ja. Um, ik begrijp wel trouwens dat er nog uh, tot 1 juli de tijd is... om die contracten te laten lopen. Dus ja, dat, dat, dat ziet er dan ook weer niet heel krachtdadig uit. Nee, kijk, je ziet dat uh, een land als Griekenland is erg afhankelijk van die olie. Als we zouden zeggen, vandaag om, uh, nou, om zes uur houdt het op... dan levert dat voor Griekenland enorme problemen op. Uh, dus die moeten uiteindelijk andere olie kunnen kopen uit andere uh, gebieden. En daar moeten we ze ook in helpen. Uh, dus logisch dat dat uh, verstandig wordt gedaan. Ja. Mensen die er verstand van hebben, die zeggen... ja, er zijn eigenlijk genoeg manieren om uiteindelijk die Iraanse ruwe olie... toch via via in Europa te krijgen. Uh, het betekent, je kunt proberen het aan Rusland te verkopen. Dus Iraanse olie naar Rusland. En als de Russen uh, dan uh, beweren dat het Russische olie is, dat is, dat is lastig. Het klopt, maar niets doen is geen optie. Nee. Het verschil is geloof ik dan wel, als je het dan via de Russen moet kopen... dat het nog eens een keer een stuk duurder wordt. Dus we snijden eigenlijk onszelf in de vingers. Nou Kijk, maar het moment. Als je vindt dat een Iraans kernwapen slecht is voor West-Europa, slecht is voor Israël en je wilt dat voorkomen. Dan zou je er iets voor moeten over hebben. Eh, niets gaat voor niets in deze wereld. Nee, dat is waar. Nog even iets anders, want het gaat nu over ruwe olie steeds. Hè. Ik begrijp dat ja. de geraffineerde olie eh, wel gewoon welkom blijft. Waarom is dat eigenlijk? Nou, het is zo dat de bulk is niet eh, geraffineerd. Eh, want de Iraniërs hebben een enorm tekort aan raffinage mogelijkheden overigens. Hè. Dus dat betekent dat. Uh, het lastig is om benzine te krijgen. Benzine is heel lang op bon geweest in Teheran omdat ze niet goed konden uh, raffineren. Uh, dus het is een hele praktische maatregel. Er gaat veel meer bulkolie doorheen dan geraffineerde olie. Nee. Dat wordt eigenlijk niet geëxporteerd. Nee. Um, nou is het zo, u noemde het alweer, bijvoorbeeld die straat van Hormuz. Uh, daar gaat geloof ik 20% van al het olieverkeer uh, langs. Ja, Iran heeft de mogelijkheid om die, die uh, straat van Hormuz af te sluiten. Daar hebben ze ook al eerder mee gedreigd. Um, geeft toegang tot de Verenigde Arabische Emiraten. Als ze dat doen, dan, uh, dan, is, het heel, dan is het helemaal leidinglast. Ja. Maar uh, laten we zeggen, de Amerikanen hebben bijvoorbeeld een belangrijke vloot uh, daar gestationeerd. Dat gaat Iran echt niet lukken om eenzijdig uh, dit te doen. Andere landen zullen er niks in zien. Hè. Dus uh, dit gaat niet, niet lukken. De Iraniërs kunnen dreigen wat ze willen. Die straat wordt door hen niet afgezet. Dan nog even oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot. Die zegt, uh, ik denk dat de Iran alleen maar rijker wordt van zo'n boycott. Hij denkt wel dat de boycott kan aanzetten tot onderhandelingen met Ahmadinejad. Verwacht u dat het daartoe zal leiden? Nou, ik denk niet dat Iran rijker wordt, het tegendeel. Maar bijvoorbeeld China zou kunnen zeggen... wij gaan die 20 procent overnemen. De Chinezen hebben uh, veel geld. Alleen, ook dat is voor de Chinezen kostbaar... Hè, om ineens zoveel olie af te nemen. Uh, met bot ben ik het wel eens dat de kans groot is dat Ahmadinejad... ...een gebaar wil maken. Nou, laten we maar kijken wat dat is. Dat zal het uh, beëindigen van dit atoomprogramma moeten zijn. Tenminste, het militaire nucleaire programma. Maar u zou nog wel... Uh, ja, u niet, maar laten we zeggen wij, wij met z'n allen... ...u vindt nog wel dat we nog steeds dan met Achmedini zelf moeten gaan praten. Ik vind dat wij alles moeten doen om dat uh, wapenprogramma te voorkomen. Dus dat te laten stoppen. En dat betekent dat je ook kunt praten. Ja. Want, want Europa... Maar praten is, is wel met een vuist uh, achter de rug. En die vuist is onder andere die oliepakket. Ja. Europa sluit zich daarbij aan bij, bij Amerika. Die hebben eigenlijk dat verzoek gedaan. Uh, ook, ook meer landen trouwens om, uh, om Iran onder druk te zetten. Um, de Verenigde Staten hebben ook een handelsembargo tegen Iran ingesteld. Moet Europa dat ook doen? Dat moet Europa zeker overwegen. Uh, ik wil eerst eens precies zien wat de handelstromen zijn. He, bijvoorbeeld, Duitsland doet veel uh, handel met Iran. Nederland heeft ook veel handel, met name op het gebied van uh, uh, dus landbouw. Uh, maar dat moet je niet uitsluiten. Want als ze dat kernwapen hebben, van sommige regimes weet je dat ze dat als politiek wapen hebben, als diplomatiek wapen. Maar van Iran. Uh, wat zo verbonden is met de internationale terreur... He, ook bewezen door wow. allerlei instituten en door de VN. Ik weet niet... Nee, ik denk dat Iran overweegt dat wapen ook in te zetten. En daarom moet dat echt voorkomen worden. Ja. Um, Iran-correspondent Thomas Erbrink zat gisteren aan tafel bij Pauw en Witteman. Hij is bang dat die sancties uh, uh, vooral de gewone burgers gaan treffen. Dus de lage en middeninkomens. Uh, in ieder geval zal het consequenties hebben. Uh, het kan ook ertoe leiden dat mensen zien dat dit regime van de dat zo negatief is... met deze consequenties, dat ze harder oppositie zullen voeren. Uh, maar je kunt ook geen sancties instellen... zonder dat je een deel van de bevolking raakt. De bedoeling van de sancties is wel... want er zijn ook heel veel andere sancties uh, betreffende... Personen die uh, non grata zijn, die dus niet geaccepteerd worden in de EU. Uh, andere producten die niet kunnen worden uitgevoerd. Goud is daar onder andere een deel van. Geen uh, zaken met de centrale bank. Dus het wordt al voor de elite heel moeilijk gemaakt. Het moet nog moeilijker worden gemaakt. Maar dat de gewone man er iets van voelt, is onvermijdelijk. Ja. En Ed Brink zei ook nog, en dat is natuurlijk een terechte vraag... maar eigenlijk begonnen we daar ook al mee. Uh, als die sancties nou niet werken, ja, wat is dan de volgende stap? Dan kan je eigenlijk alleen nog ja, maar oorlog dat... gaan voeren. Ja, want aardig is dat in internationale politiek eh, ga je daar natuurlijk niet op in. Je gaat niet zeggen, we gaan nu drie maanden sancties doen... dan gaan we eens een bom laten vallen. Nee, je zegt, wij willen dat kernwapen niet. Dat is overigens de positie ook van de VN, hè, van dus de internationale gemeenschap. Mm -hmm. En eh, daarvoor voeren we nu sancties in. En wat er gebeurt als die niet helpen... ik heb gezegd, je hoeft een land niet binnen te vallen... Uh, je kunt speldenprikken uitdelen, je kunt infrastructuur onklaar maken. Er zijn allerlei methodes. Uh, maar daar ga je natuurlijk de ayatollahs nu niet over inlichten. Nee. Duidelijk. Um, goed, nou, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Uh, hier zeggen trouwens ook een paar luisteraars van... Uh, die schrijven dat op de website. Het is ook een mooie kans om dan naar milieuvriendelijke alternatieven voor olie te kijken. Hoe kijkt u daar nog even tegenaan? Algemeen weet je dat olie eindig is. Maar dat heeft niks met deze situatie in Iran te maken. Dus het is altijd verstandig om te kijken naar uh, nieuwe energiedragers... nieuwe producten, uh, zonne-energie, uh, windenergie, noem maar op. Maar dat staat een beetje los van deze uh, benadering nu. Ja, duidelijk. Uh, we gaan naar de stelling. Het uh, boycotten van Iraanse olie is een goed idee. Ruim 1200 mensen nu gestemd. 54% is het eens met die stelling. 46% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met uh, Van Lees spreekt u. Uh, ik denk dat uh, boycott niet erg effectief zal zijn. Uh, olie is een product dat je heel waar je heel makkelijk mee kunt schoemelen. Uh, je kunt het naar het ene land uitvoeren en het andere land voert het dan weer door. Je kunt olie gaan mengen. Ik mag even in herinnering hopen dat in 1973 Nederland werd geboycott... Door de Arabische landen. Nou, later bleek dat de Oltanshaven nooit zo vol had gelegen met olie. Toen kon er wel mooi schaatsen op de snelweg, weet ik nog. Ja, dat, dat, dat, dat, dat was misschien nog een bijkomend voordeel. Ronschaatsen. Maar goed, ik denk dus dat A, dat het dus helemaal niet helpt. En B, wil ik eigenlijk de vraag stellen van. Uh, Waarom mag Israël, heeft Israël wel een atoomwapen? Waarom heeft Pakistan, een zeer instabiel, zeer gevaarlijk land... ook een atoomwapen? Dat vinden we allemaal prima. Ja. En waarom mag Iran geen atoomwapen? Ja. Goeie vraag, Omdat, ik, ik ga hem door... Ik niet dat ik, ik toejuich dat Iran een nee. atoomwapen Nee, u, uw vraag is duidelijk. Ik ga hem doorsluizen naar uh, Hans van Balen, zometeen. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, George Dusschema spreekt u. Ik ben het uh, wel eens met de stelling... Uh, Iran moet gewoon zeer zwaar onder druk worden gezet. En alle uh, discussies over uh, Israël wel of niet, of, of, of China en Rusland, ja, dat doet er eigenlijk niet zo toe. Uh, wij moeten als Europa uh, gewoon onze bedreiging heel duidelijk uiten. En gewoon heel duidelijk aangeven waarom wij het niet wenselijk vinden dat Iran over zo'n gevaarlijk wapen beschikt. Ja. Nou duidelijk, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Van der Vels. Ik ben het oneens met de stelling... Laat Amerika eerst zelf maar eens beginnen met allerlei dingen die zij uh, nog scheef hebben recht te breien. En ook hun eigen kernwapens uh, misschien maar uh, op te ruimen. Mm. Uh, het gaat allemaal om olie. En uh, of wij er veel van zullen merken of niet. Wij moeten gewoon zeggen van Iran mag zijn eigen dingen uh, doppen. En als ze niet zo bedreigd waren kwamen ze niet tot dit soort onzin dingen. Ik ben het oneens met de stelling. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben het uh, eens met de stelling, omdat ze gewoon maar. Uh, ik vind Iran sowieso uh, instabiel. Jammer, het behoorde ooit tot het Groot-Persisch Rijk. Ik heb een vriendje hier toe van, dat is wervelwind in het Iraans. Die mensen zijn heel erg emotioneel, dus die gaan gooien met zoiets. Uh, die, die cultuur is anders en ze gaan het ook daadwerkelijk doen. Daarom geen wapen en een strakkere. Embargo en onschuldige slachtoffers zullen altijd wel vallen. Ja. Dat is onvermijdelijk, maar niet met wapens. Dank u wel voor het bellen en de groet aan Wervelwind. Stand.nl, Goedemiddag. Uh, goedemiddag met uh, Mohamedi. Uh, sorry, uh, ik, uh, ik ben zelf uh, Iranees en ik ben eens met uh, die embargo. En uh, ten tweede, uh, die regering heeft die in uh, de laatste vier 5 jaar... Uh, meer dan uh, 400, 500 uh, miljard... Uh, Euro, uh, olie verkocht. Maar die mensen in Iran zelf zijn zo arm. Dat gaan ze hun nieren verkopen om één maand uh, door te kunnen leven. Ja. Die embargo uh, moet gewoon harder en keiharder worden. En mensen van Iran willen die regering niet. Dat hebben ze twee jaar geleden laten zien. Aan de hele wereld. Ja. Weg met die regering. Ja. We zijn moordenaar. Dat hebben ze voor, uh, zeg maar... Uh, we, wat uh, heeft hij nu in Midden-Oosten gespeeld? Die alle ellende, dat is dankzij deze regering en uh, olieverkoop. Ja. We willen okay. gewoon geen oilieverkoop uh, van Mila. Goed, middag. punt is en duidelijk. we willen uh, in Barco. Bedankt, dankjewel. U ook bedankt, dank je wel. goedemiddag. Goedemiddag. Uh, nou, emotioneel zijn die mensen wel. Maar of dat nou meteen betekent dat ze ook met atoombommen gaan gooien. Uh, meneer Van Balen, die, uh, ja, die blijft toch altijd nog uh, een terroristenstaat uh, Israël steunen. En uh, alles uh, mag, is getermiteerd. Zelfs uh, door de Mossad afschieten van uh, uh, schijken of uh, chemie. Uh, hoe noem we dat nou? Uh, ja, zo'n man in Iran. Inderdaad, een deskundige daar. Ja, daar, daar, uh, van die... Van die, van die um, um, ik ken een uh, deskundige, ik ja. ken een fysici, ja. die worden gewoon op straat vermoord door een terroristenstaat. En Van Balen roept dan van, nee, ja. uh, Iran is het gevaar. Ja, nou zo blijf je natuurlijk altijd zwarte bieden, maar ik heb zoiets ongelooflijk doms nog nooit gehoord. Maar meneer Van Balen, die kan natuurlijk zijn pasje trekken en die hoeft geen 1,75 euro af te rekenen bij de pomp. Dat is het gemak. Nou, ik denk ook dat hij dat moet betalen hoor. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, gesprek met Aziz. Ik ben volledig met, uh, eens met de vorige spreker, de heer Van Balen spreekt nu, net zoals hij toen over Irak sprak. En uh, de heer Van Balen die steunt inderdaad uh, de staat Israël, die eigenlijk uh, het, het gevaarlijke staat is in de wereld. En, en, en de Iraniërs, die geloven ergens in, meneer. Ja, maar die zich ja, is... toch ook niet bepaald onbetuigd, als je het zo mag zeggen? Hoe, hoe bedoelt u hem nou, wil, als je kijkt wat, wat als, als Ahmadinejad spreekt in de, bij de VN bijvoorbeeld, als je hoort wat hij daar allemaal roept, ja, dat is hij nou niet komt, echt een vriendelijke man. De staat, de staat Israël, meneer, heeft deze gevoelens in deze ellende met zich meegebracht. Ja, ja, de de okay. staat Israël heeft veroorzaakt dat de heer Ahmadinejad dat gaat zeggen. Oké, okay. dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Met geest en haren. Zeg hem maar. Ja, goedemiddag. Um, ik ben het eens. Boycotten. Ja? Jazeker. Yes, Oké, okay, nou dat is kort en krachtig. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Evelien van Aller. Ik ben het niet eens met de stelling. Uh, de heer Van Balen baseert zich op, uh, op de VN-uitspraak. Maar uh, die is veel milder dan het nu door hem en over het algemeen geuit wordt. De VN zegt het is mogelijk dat. Dus ik, ik, uh, en dat wordt nu aangevuld met allerlei angst... Uh, die dan, Wacht even, uh, de, de, de uitspraak over of daar eventueel uh, kernwapens worden gemaakt... die uiteindelijk gebruikt zullen gaan worden, dat is waar u op bedoelt, ja, hè? Ja. Ja. ja, dus uh, in het verlengde daarvan ben ik het dus absoluut niet eens met de stelling. Ik vind het allemaal opgeblazen, uh, ja, opgeblazen. Nou, uh, Oké, okay. dank u wel voor het bellen. .nl, goedemiddag. Hallo. Hallo, met wie? Hallo, mijn is Oosting. Gezines. Ja, mag ik het zeggen? Ja. Ja, ik ben het oneens met de stelling vanwege het feit dat uh, Israël wordt onge ongemoeid gelaten... en Amerika die heeft zelf uh, atoomwapens gebruikt, wat, uh, wat tot gruwelijkheden heeft geleid. Ja. En uh, Irak was ook alleen maar verzonnen uit de dikke duin, en dit ook. En als je het hebt over een grote mond en wat zeggen ze allemaal... dat doet Israël bij voortduring, dat doet Amerika ook bij voortduring... Ja. Uh, die worden nergens bedreigd. Da Alleen roepen dat ze ergens worden bedreigd. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ben ik aan de beurt? Helemaal. Mooi. Langenhuis en trouwens fijn. Ik ben het volkomen eens met de stelling. Want ik weet me nog goed te herinneren... dat de Amerikanen gegeist werden in Iran door de huidige premier. Die was dan de grote baas van de studenten... de artelijke studentenvereniging toen. En ik ben het volkomen eens. Want ze zijn tot alles toe in staat, die Iranese. Dus met deze huidige regering. Dank u wel voor het bellen. We doen nog eentje. Stam.nl. Goedemiddag. Hallo. Ja, mevrouw. Uh, goedemiddag. Uh, ik heb zitten luisteren al de hele tijd. En uh, ik vraag me af wat men, waarom meneer Van Balen het heeft over democratische landen... die dan geen atoomwapens zouden ontwikkelen. En... Uh, Israël, ik heb deze stelling al een paar keer voorbij horen komen. Hmm. Maar het is inderdaad zo dat Israël mag, kennelijk alles. Ja. Die mag atoomwapens hebben. En ja. uh, Iran, waarom zou Iran, die zelf beweert dat ze geen atoomwapens aan het ontwikkelen zijn, maar bezig zijn met kernenergie opwekken? Ja. Uh, ja, waarom dat mogen zij het is daar niet? Mis mee. Goed, duidelijk. Goede vraag. Vaker gesteld natuurlijk. We gaan hem gelijk doorsluizen naar Hans van Balen. Dank u wel dat u hebt gebeld in ieder geval. Europarlementariër voor de VVD. Want hij doet vraag mee. Standpunt.nl. Ja, meneer Van Balen, laten we gelijk maar met dat punt dan beginnen. Waarom Israël wel en een Iran niet? Ik zeg helemaal niet dat Israël kernwapens heeft. Dat weet ik niet. Ik zeg alleen dat uh, een democratisch land die kernwapens niet gebruikt. Er zijn een aantal landen die mogen kernwapens produceren. Dat zijn de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad. Er zijn drie democratieën in. En uh, sinds het verdrag van kracht is... zijn die kernwapens niet gebruikt. Uh, dus dat is gewoon bewijs. Tweede is uh, dat uh, Israël en een aantal andere landen geen bedreiging vormen voor, voor West-Europa. Ik zit voor de Nederlandse kiezer in het Europese parlement. Dus daar moet ik op letten. Ja. En Iran wel. En ik vond het interessant, ik moet u ook toegeven... dat ik gewoon bij de benzinepomp moet afrekenen. Ja, dat is een al, ja. van uw uh, ja. vragenstellers. dacht dat ik een pasje had dat dat gratis was... Gelukkig is dat niet het geval. Nee, dat is duidelijk. Um, toch, toch hè, kijk, dat gaat altijd met. Dit zijn altijd dingen waar de emoties hoog oplopen. U hoorde trouwens een Iraniër zelf zeggen. Die, die zegt van ja, zeker moeten we het boycotten. want het uh, ja. dat, dat regime moet aan de kant. Maar toch, uh, nou, de kwestie Israël wordt er onmiddellijk bijgehaald. Uh, actie, reactie. Dus laten we zeggen, wij ja, doen iets en daar reageren zij op, zeggen sommige mensen dan. Kijk, je kunt een paar dingen doen. Je kunt een land vergelijken uh, waar. Duizenden mensen zijn vermoord toen ze demonstreerden. Dat is gebeurd... Uh, toen de Iranische staat opgingen, vreedzaam uh, vreedzaande staat opgingen... Uh, je kunt uh, een land steunen waar homo's ter dood worden veroordeeld, omdat het homo's zijn, waar vrouwen worden onderdrukt, uh, waar geen vrijheid heerst. Dan kun je zeggen van nou, dat is ook een leuk land. Dat land mag uh, wat mij betreft een kernwapen hebben. Maar voor Pakistan zou, is het ook niet echt een land leuk land, zou ik zeggen. Nee, en uh, wij zijn altijd uh, tegen een kernbom van Pakistan geweest. Dat hebben ze trouwens ontwikkeld, doordat een Pakistanse ingenieur. Uh, een aantal geheimen uit Nederland had ja. gestolen. Uh, dus ik vind ook een uh, Pakistanse kernbom die er is... zeer beangstigend, omdat ook Pakistan niet stabiel is... en uh, in vele gevallen een ondemocratisch gezien had. Dus ik ben ook tegen een Pakistanse kernbom, natuurlijk. Ja, nou oké, okay, dat is duidelijk. Alleen het punt ja, is dus dat, dat we dat al nodig het, het hebben. Het gaat nu, wat ik, ik van een aantal luisteraars begrijp... Uh, ...zeg dan dat je gewoon onder geen voorwaarden een land sancties wil opleggen. Zeg dat dan gewoon. Maar ik zeg, uh, dit land heeft zo'n slechte reputatie, uh, ook in internationaal terrorisme. Dus die gebruiken die bom als ze die hebben. Die kans is heel groot en dat moet je dus verhinderen. Ja. Nou goed, de, de vraag of zo'n uh, zo embargo nou effectief is of niet... dat, dat, is, uh, dat blijft de vraag. Dat moeten we ook gaan in de praktijk gaan, gaan kijken. U bent er in ieder geval voor. En u zegt eerst maar eens kijken hoe dit, uh, dit eindigt. En hopende op uh, ook dat die Ahmadinejad dan... Ja, want je kunt niet niets doen, het moment... Want het betekent als, als Ahmadinejad... en degene die uh, de macht uitoefenen in Iran... het idee dat de internationale gemeenschap ze ongemoeid laat... dat heeft ook consequenties voor de mensenrechten. He, dan, dan weet je, er gebeurt toch niets. Dat heeft te maken met je rol in internationaal terrorisme. Achter gebeurt toch niks. Ah. Dus je moet zo'n land vooral niet uitnodigen... om verder te radicaliseren, omdat er toch niks gebeurt. Nee. Goed, dank u voor uw bijdrage aan Stam.nl Hans van Baalen, Europarlementariër voor de VVD. Even kijken naar de laatste cijfers op onze site. Bijna 1350 mensen gestemd. 53% eens met de stelling 47% oneens. Hier is Thijs met de onderwerpen van Dit is de dag. Ja, de SP is de grootste partij in de peilingen... en dus wordt er volop gespeculeerd over of die partij moet en kan gaan regeren. Uh, in Brabant doen ze dat. Daar regeert de SP samen met de VVD in het CDA... en er stappen zometeen om twee uur twee statenleden op... Uh, wij hebben de fractievoorzitter van de SP, dus eigenlijk de leider van de SP in Brabant te gast, Nico Heijmans. Hoe ingewikkeld is dat voor een SP'er, regeren? Verder televisiemaker Irene van Ditshuizen, die kreeg gisteren de Beeld en Geluid Oeuvre Award. En Hans-Jaap Melissen over uh, één jaar uh, Arabische lente. Morgen is het uh, een jaar geleden dat op het Tahrirplein de demonstraties begonnen. Zometeen na tweeën, dit is de dag. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... Ding. Denk. Dan hoor je zoveel meer. NCRV Vanavond, 7 uur yep. Waar zal ik beginnen? Het is een lang verhaal Rol de eentje, terwijl ik drinken haal Ze hebben er geen kaas van gegeten Testament, hoofdstuk 1, laat het je weten Lange Frans, luister naar Kunststof vanavond van 7 tot 8 Radio 1, het nieuws van alle kanten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 Dit is Radio 1.